Als Rusland de energietoevoer naar Wit-Rusland stopzet... zullen de Verenigde Staten te hulp schieten met olie- en gasleveranties. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... toegezegd aan president Lukashenko. Sinds 31 december levert Rusland nog maar beperkt olie aan Wit-Rusland... omdat de landen het niet eens kunnen worden over de prijs.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 In de Eredivisie heeft Feyenoord in de Kuip met 3-0 gewonnen van de FC Emme. De Turkse debutant Eus Jakub scoorde al in de tweede minuut. Nooit eerder scoorde een debutant zo vroeg in een wedstrijd voor de Rotterdammers. In de tweede helft waren er nog doelpunten van Jurgensen en Sinisterra. Twente won thuis met 2-0 van Sparta en Ado Den Haag-Vitesse bleef 0-0. Het weer bewolkt in een graad of 9. Ook morgen bewolkt een regen bij 6 tot 12 graden. Wel staat er dan minder wind. Dit was het nos journaal Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Faz in je seatbelt. Hold on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm the player. In 3, 3, 2, 1, 1.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 Jang Now by DJ Maldo. Hosted by DJ Melzo. bye